Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De selfie met Memphis Depay gaat Emmin van 1300 euro kosten. Ook mag hij in principe de komende vijf jaar niet meer in een stadion komen, hebben zijn ouders te horen gekregen van de KVB. Zaterdagavond in de slotfase van Nederland Montenegro rende hij het veld op. Een fan is nu op het veld gekomen. Die is op weg naar Memphis voor een selfie. Hij zag hem al van ver aankomen. En uh, toen, toen ik weg ging, zei hij rennen. Toen, dan gaf hij me zo'n zetje om, om weg te gaan. Ja, ze waren volgens mij uh, ook versteld dat ik het deed. 16 anderen die ook het veld opkwamen die niet zo jong zijn... krijgen een nog hogere boete, 450 euro plus een stadionverbod. Jongeren slikken vaker medicijnen tegen hun depressieve klachten. Huisartsen hebben die antidepressiva tijdens de tweede lockdown... 8% vaker voorgeschreven dan voor corona. Vorige week werd al bekend dat 1 op de 4 jongeren psychische klachten heeft. Meer dan 21.000 Afghanen willen naar Nederland komen, zegt het kabinet. Er was veel kritiek uit de Tweede Kamer dat de evacuaties uit Afghanistan zo traag op gang... Kwamen. De partijen wilden alle aantallen precies horen. Afgelopen weken zijn iets minder dan 1700 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald. En in Den Haag worden de Paralympiërs gehuldigd. Van het zwembad tot aan de atletiekbaan, in de roeiboot of achter de tafeltennistafel. Van de dressuurruiter's tot de handbikers, in alle disciplines... ...hebben jullie geweldig gepresteerd en enorm veel medailles binnengesleept. Na de huldiging mogen de atleten ook nog bij de koning op bezoek. Op bezoek. Team NL veroverde op de Paralympische Spelen 25 gouden medailles... ...17 keer zilver en 17 keer brons. Het weer. Op 17 plekken schijnt de zon. Het kan plaatselijk 27 graden worden vanmiddag. Ook morgen zonnig en warm. Dan kan het in het zuiden 28 graden worden. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM Lunch. En welkom terug, lieve luisteraars. Twee uur van Lusroom op deze dinsdag 7 september. Een schitterend weer buiten, zo te zien zo vanuit de studio aan de tolweg. Uh, Lucy tegenover mij, Jan aan deze kant. en uh, We gaan weer wat leuke muziek draaien en kijken of we het leuke, interessante nieuwtjes voor u hebben. Lucy heeft in ieder geval het tweede nummer van onze Artiest van de Dag bij elkaar gezocht. En dat is uh, Zeg maar even, Luus. Dat is uh, Never Can Say Goodbye, een nummer uit 1975. No. Van, uh, geschreven door Clifton Davis, maar die had het eigenlijk voor de Supremes bedoeld. Maar het platenlabel van de Supremes vond het uh, geschikt voor de Jackson 5. Maar ook Gloria Gaynor heeft het gezongen en uh, zij maakte er ook een hit van. Daar komt Jan Maar netwerk is zeker bijna 1975. Het disco geweld van uh, onze artiest van de dag. Gloria Gaynor. Uh, lang nummer, Elus, eigenlijk. Ja, het was wel uh, even. Ik, dus de, de volle uitvoering, uh, dit denk ik. Dit was echt de volle uitvoering, ja. ja we zeker. hebben niks gemist. We gaan wat nee, nou, rustigers nee. doen. Uh, André Bocelli met zijn zoon samen met Matteo. Dat is wel een stukje rustiger. hè? Maar heel mooi, nummer, Wel mooi, hè? Ja. Dan komen ze aan. Oké. Okay. trap is erg hoog. Ja, zeker. We zijn trap afkomen meneer Thierry. Ja. I thought sooner or later the lights up above We'll come down in circles and get made to love But I don't know what's right for me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 Oh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 Andrea Bozelli en Matteo Bozelli samen. Wat klinkt dat mooi, vader en zoon zo. Ja, het is een hey. echt een heel... Maar ja, goed, het is een hele goede zanger ook. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Jij hebt weerbericht opgezocht, hè? Ja, ja, ik denk, ik wil weten wat het weer gaat doen na een komende week. Het was afgelopen weekend natuurlijk uh, helemaal geweldig. En uh, vandaag uh, wordt het ook een uh, heerlijke dag... want vanmiddag stijgt de temperatuur zelfs naar 25 graden. En is de wind zwak, windkracht 2... Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. De komende dagen neemt de bewolking toe en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. De temperatuur daalt van 21 graden overdag naar 16 graden s'nachts. En de wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 3. In het weekend daalt de temperatuur wat verder naar beneden, namelijk tot 17 graden overdag en 12 graden s'nachts. Dat is over het uh, weerbericht van nou, deze kijk eens, hè? Het, uh, het kan slechter. Uh, ja, ik ja. bedoel... Het heet het na zomertje gewoon. Ja, lekker gaan, het gaat. En daarna gaat het toch weer een beetje beter worden. Ja, het is uh, de vrui, op lange termijn geloof ik zijn de vrouwen dus niet al te slecht. We hebben zomaar geval. kans dat uh, de septembermaand de zomer een beetje Heel. gaat maken. Luus, wij zijn natuurlijk niet meer zo, uh, zo piep. We zijn ook niet meer knar. Maar zal jij nou voor altijd jong willen blijven of niet? Eh... Uh, of? Nou, ja, wel. Nou, even luisteren. Ja, uh, Alphaville wil het zijn. wel. Hè? Die hebben het nog altijd over uh, Forever Young. Hè? Ja, dat zou ik ook wel willen zijn. Zo'n uh, alfa-ville, lekkere groep was dat. Uh, goede muziek gemaakt die jongens altijd. Ik zag van de week een, uh, een programma. Dat, uh, dat kunnen mensen vertellen dat ze ooit een beroemdheid hebben ontmoet. En die man die vertelde dat hij uh, ooit in Amerika John Denver ontmoette. Uh, uh, ja. En daar was die man zo vol van. Dat hij was dan met een bepaalde reis. En op een gegeven moment kwamen ze bij John Denver. En die uh, met zijn vrouw uh, overlegde John. En die mensen mochten helemaal mee naar zijn huis. Hadden die mensen uitgenodigd daar. En hebben ze heerlijke dagen meegemaakt, doorgemaakt. En op een gegeven moment zelfs mocht die man die mocht mee het vliegtuig in... wat John Denver zelf ging besturen. Oh, oh. Ja, rond, ja, wel. Maar goed, een rondvlucht gemaakt. En uh, natuurlijk wel heel naar. Achteraf, precies. hij zo'n Dean bij een ongeluk uh, met een vliegtuig om het leven gekomen. Mm. Maar om even aan te tonen, de, deze maar, zanger, die toch wel een hele grote beroemdheid geweest is, toch wel uh, heel dicht bij zijn fans stond. Vond ik trouwens wel leuk. En, leuk uh, verhaal. Waar, waar uh, heb je die vernaam? Nou? Ik zag dat uh, een programma, uh, Max Vakantieman ging het over. En dat uh, kunnen mensen vertellen een bijzondere ontmoeting met de bijzondere uh, bekende mensen eigenlijk. En die man vertelde dat. Hij uh, filmpjes liet te zien, foto's liet zien. En hij had zulke heerlijke dagen bij, toen bij John Denver. En dat vond ik zo leuk. En uh, John Denver is natuurlijk een geweldig goede zanger. Hè? Ja, je veel jong weggegaan. Maar goed. Veelt die jong. Die... Hij heeft gelukkig hele goede muziek achtergelaten. En daarvan gaan we nu eentje draaien. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees. Young. John Denver, uh, met een heerlijk nummer, is dat toch? Uh, had je al wat gevonden, dus? Nou, ik, uh, dit nummer trouwens uh, bring, uh, uh, geeft zoveel zo herinneringen voor mij. Want ik, dit was echt toen een, een, een hit. Wereldhit geweest dit. Uh, Het was een geweldige tijd toen. En het doet me denken aan mijn uh, vriendinnetje Benedette. Uh, Benedette Bluis, die helaas ook alweer uh, een paar jaar niet meer bij ons is... Ik mis haar nog steeds en dit doet me aan haar denken. Nou. Uh, ik wil even naar uh, de, het Openluchttheater, naar Caprera. Want daar zijn dus ook wel weer uh, leuke dingen te missen. Het meeste is uitverkocht. Maar er is zondag 12 september uh, vet kinderkabaret. Kapot vet uh, voor 5+. Plus. Daar zijn nog kinderen, uh, daar zijn nog kaarten voor uh, verkrijgbaar. Het is uh, begint om... Uh, uh, Drie uur. En uh, de kaart... Uh, de, de deuren zijn open om uh, twee uur. En de, de prijs is 12,50. Uh, dus voor de, als het een beetje een nare dag is... is het misschien heel leuk om daar naartoe te gaan. Ja, leuk uit voor de kinderen. zeker ja, wel En precies. de Caprera's uh, niet te ver hier vandaan. Nee. Leuk om te doen. Precies. Uh, Code en vind je ook wel leuk, hè? Ja, leuk. Ja, nou, we hebben nog wat leuk. Ook bij een oudje. Mm.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 omdat ik zo goed ben geweest om ze lift te geven. Want de vis wordt duur betaald, door oh, meneer. Uh, oh, ja, oh. ja, ja. ja. Maar ja, zo'n arme student. Ja, waar, studentjes. Ja. Maar, maar nou heb je het over liftsterren. Uh -huh. Die zijn natuurlijk uh, heerlijk, hè? Zeker als ze een half uurtje in de zachte uh, brem hebben staan te luchten.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 En dan weer 100 kilometer Veronique. Ja. En, en dan Madeloes ja, weer. Ja, hè. Ja. Dat is nou, eerlijk verdeeld uh, is natuurlijk. Hè. Ja, Ik moet hier rechtsaf, hoor. Ja, ik ook. Voorzichtig, hè, met de bocht. Uh, wie had nou, wie wie ik nou voorin zitten? Uh, nou goed, één e van de liftsterretjes dan. Soms heb ik wel, wel drie liftsterretjes op de achterbank, hè.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 De hele weg zit je als stiekem aan mijn bijbe bijbeen. Net in de in laatste bocht nog zit je aan mijn bijbeen. Moet hij zo, moet hij genaamd terugschakelen? Kom, komt hij net zo glibberig zo even, zo even, even heel gauw aan mijn bijbeen? Okay. Glijdt hij zo genaamd met zijn ja. natte hand van zijn knuppel af? Ja, okay, ik heb je in de gaten. En nu is het genoeg. Eruit. En, en, en veel succes, verder. Oh, he? Ik wil gelijk. Ge ik ben blij dat ik uit die wagen ben, zeg. Levensgevaarlijk bij jou in de wagen. Ik wil geen eens meer mee. Ik begrijp het best hoor dat jouw vrouw jou in de, in de scheiding hebt gelegd. ...jonge mannen zoals ik kon pikken. En, en, en, en, en, en dan moeten ze in hun blote reet... ...bij de ondergaande zon voor jou dansen op de hooiberg, hè? Ja! Goedemiddag, Verda. Oh, nou, oh, nou rijdt hij weg. Zie je wel, hij vlucht voor de waarheid. Kinderlokken, doorsmeerpijp, vies beuk, pederats, vieze man. <gif> Geweldig dit. Dat dus? Ja, ja dat dus, dus, dus. Ik dacht dat hij nog even door ging. Komen, we, komen we er nog meer leuke. Ik, ik heb hier wel wat leus, denk ik. Dat gaat over de Open Monumentendag in Zandvoort. En uh, tijdens de Open Monumentendag op 11 en 12 september uh, opent Zandvoort de deuren van mooie cultuur-historische gebouwen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 Eh, buiten moeilijk woord, hè. leuk wel voor trouwens. Hè. Drie keer woordwaarde. En om het behoud van het erfgoed in de toekomst veilig te stellen. Hoort, zegt het voort. De werkgroep heeft een wandeling langs bijzondere monumenten gemaakt. door het oude Centrum van Zandvoort. Daarbij zijn een aantal historische monumenten uitgelicht. Zo staat het Rijksmonument NS-station centraal. En ook ons markante raadhuis staat op het programma. In het Raadhuis is het Pop-up Museum gevestigd met in een van de ruimtes de geschiedenis van het Raadhuis en de tijdlijn van alle Zandvoortse burgemeesters. Ook in de zal en de kleine BMW-wethouderskamers tijdens het weekend geopend voor het publiek. Het Sanfords Museum is het startpunt van de wandeling en daar ontvangt u het boekje met een looproute en achtergrondinformatie. Uh, de twee kerken in Zandvoort zijn ook geopend. In de sint agatha kerk is er een zomerexpositie... met schilderijen van Ronald van der Meijen... en beelden van Clementine van Polvliet. De gratis entree komt genieten van een mooie route... door het oude dorp van Zandvoort op 11 en 12 september van 11 tot 4... en wandel langs de verschillende monumenten... en brengen bezoek aan het raadhuis, het station, de kerken... en het Zandvoort Museum. De entree en de activiteiten tijdens de open monumentendagen... in Zandvoort zijn gratis, inclusief het boekje. Nou, maar dat is toch een leuke tijdbesteding. Ja, en de route kun je dus uh, uitprinten via een PDF-programmaatje uh, dat uh, op de site staat. Ja, okay. van de. Van de. de Gemeente? Over een open monumentendagen. Ja, op uh, ja, van okay. het museum. Nou, dat bij deze. I've been gone, I've been tumbling all along. Hate being sober, feel free to know that Been trying to cope on my own But this soul just seems to grow It's taking over, ain't gonna hope. back And I know, yes I know I gotta get up, we're feeling low But I just hope that there's somebody to wake me up I've been calling. I'm tired of hoping things get better. I'm tired of hoping things will change. better bring Or maybe I just gotta rethink Or maybe I can finally see what's on within, yeah, no more distractions on the road Get on action, where to go No room for dread or for doubt I'm tearing them out, whatever may happen, and I know, yes I know, I gotta get up I'm feeling low, no need to hope, that there's somebody to wake me up Cause I've been calling I'm tired, of hoping things get better I'm tired of hoping things will change. get better. I'm tired of hoping things will change. It's time for wonder, it's time for wonder. Yeah. I'm tired of hoping things get better. I'm tired of hoping things will change. It's time for wonder. It's time for wonder. stil. Ja. Uh, racefans proberen door het hek te glippen... bij het circuitje hier staan. Ja, ja maar ja, vroeger was dat natuurlijk een, uh, een sport. Ja, het was een sport. Het was normaal. De, de, de avond van tevoren ging je naar, uh, naar Duin en dan knip je vast een gat in die hekken. Ja. En dat uh, deed ik niet hoor. Dat heb ik, wel, ik heb dat verhaal wel eens gehoord. En dan konden ze de volgende dag... Uh, konden ze gratis uh, door die hekken naar, uh, naar uh, de race kijken. Uh, maar je had vroeger ook, had je nog die uh, Tunnel Oost. Weet je waar die was, Tunnel Oost? Ja, ik woonde er dan. Aan de overkant woonde ik toen. En dat je, ook, uh, ook dat s'avonds laat heel files nog hebt, Want iedereen parkeerde natuurlijk ook in Noord toen. Ja, ja, ja. Maar dan uh, ging ik uh, met, uh, met uh, mijn vriendinnetje ging we samen naar uh, de Grand Prix kijken. Maar niet betalen natuurlijk. Dat liever niet. Maar dan stond er altijd wel een bekende. In dit geval was het meneer Kors de Grutter, heette die, die Ja, om Kors in de die Lamiersstraat. Hulsma, ja, met zijn kleine vrouwtje, Sif. Ja, kleine Poolse vrouwtje. Ja. Helaas, allebei ontvallen. Ja, die zijn er ook niet meer. Zijn er maar ook niet meer. Dan zei hij van, oh ja, nou, oké, okay, loop maar door, zei hij dan. En ja. Ik kan er zo door. Uh, ja, heerlijk allemaal. Heel, waar, en daar had nog veel mensen een landje daar, aardappellandje. Ja, en Toevallig las no, ik van de week ik daar een verhaal over dat uh, we, we, we, ze wil meegenomen in de kofferbak okay. naar het landje en ik zag van de week, die had een, een toelichting gegeven erop, dus er schijnt ooit gebeurd te zijn dat ze hem vergeten waren in de kofferbak <laughs> en ze wilden in de kofferbak gezeten dus het is wel leuk om even te vermelden natuurlijk ja toch? het ja. ja, waren genau. mooie tijden toen was okay. de Grand Prix ook al... Uh... Wat ik trouwens ook leuk vind, is dat ik een foto zag van uh, Prins Bril. Uh, Ons uh, grote baas van het circuit, zeg maar. Dat hij zelf een papier op loopt op de boulevard. Hè? Ja, ja, ja. Nou, het nou ja, mag, even, redder, he, mag de... even vermeld worden natuurlijk. Ja, ja, toch? ja samen met... Uh, met Patrick, hè? Met? Ja, nou, Patrick doet heel veel. Patrick Berg van, uh, van de Sen-Min. Die ja. uh, gaat heel veel uh, zwerfvuil opruimen op de boulevard. Er zijn heel geregeld foto's van. Heel goed initiatief trouwens. Want uh, misschien nog meer mensen die moeten gaan doen. Ja, toch? Ja. Ja, ja, samen met uh, Prins Bernard, de dichtertau Over van Overdijk. Hartstikke uh, leuk. Ja. I was so keen to on a search patrol, hunt Charlie down. It was in The Jungle Wars of 65.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 Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush And that big marine you just swatted with his hand Just like it was a fly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 En Ridgway, Kimmhoff Luister, Jij hebt nieuws daar staan, zie ik. Ja, afgelopen weekend is er een café in het centrum van Zandvoort. Heeft een last onder dwangsom gekregen. Omdat bezoekers zich niet aan de coronamaatregelen hielden. gebeurt dat nog een keer, dan krijgt het café een boete. Oké. Nou, ik zou niet weten welk café dat is, want volgens mij... Was, was er geen één café waar de echte coronamaatregelen nee, konden nou. worden. Deze uh, gewoon pech had, denk ik. Ja, het, daad, echt, ik. het was echt zo gigadruk voor alle cafés. Dus dit vind ik wel een beetje ja. zuur voor degenen die het uh, waren het voor geld. Want ik bedoel, het was overal even druk volgens mij. Maar goed, en het was gezellig. Het was heel leuk. We gaan uh, in die uh, Tielman dus. Een, uh, die maakte deel uit van de Tielman Brothers heel lang geleden. Een indo-rockgroep. En uh, hij is wat solo-nummers gaan maken. En uh, deze is ook heel mooi van hem. Zo'n Riley was het en uh, Moonlight Shadow en uh, jij gaat wat... Uh... Ja, de, er staat een uh, bericht in het Haarens Dagblad over de Formule 1 van uh, Martijn uh, Bevelander, organisator van het Harlem yes, Jazz en uh, on, onder andere eigenaar van Discotheek June. Dune. Uh, hij was zelf aanwezig in zijn antwoord en hij heeft genoten. Ik ben blij dat het festival seizoen officieel weer is geopend, zegt hij met enig cynisme. Uh, hij kon niet anders concluderen. Ik zag een reusrad, en DJ Chesto Ik zag mensen dansen en uit hun dak gaan. En dat is dus een festival, Aldus Martijn Bevelander. Uh, voor de lokale overheid heeft hij niets dan goede woorden. Zij leven en denken met ons mee. Die contacten zijn warm. De warrige, dit warrige beleid komt van het kabinet. Het is toch te gek dat dit wel kan en zoveel andere dingen niet. Dat het een geplaceerd evenement zou zijn met een testen voor toegangbeleid... dat gaat er bij hem niet echt in. Als gezegd, ik was er zelf bij. Bij de entree keek iemand even vluchtig naar mijn QR-code. Het ging echter zo snel dat ik twijfel of die controle grondig was. Verder was het een kwestie van, ga maar zitten waar je wilt. En wat dacht je van al die stromen mensen die eten en drinken gingen halen? Handhaving had hij dus niet gezien... Wat die uh, testen voor toegang betreft, uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben uh, donderdags uh, naar de teststraat gaan, getest. En mijn QR-code werd gecontroleerd en werd afgevinkt. Maar veel mensen goed. wel, had ik begrepen. hoor. Ja. De mensen die sprak, dus je, is allemaal gecontroleerd. Misschien is het uh, bij uh, sommige fout gegaan. Maar wat ik gezien heb, uh, is dat wel goed gegaan. En, uh, we praten dus, over een hele grote massa. Maar dat, er, dat het uh, uh, inderdaad uh, uh, de festivalbranche, uh, de, de, de entertainmentbrand dat die nu gaat zeggen van jongens, gooi het open. Daar hebben ze dus gelijk in. Gooi het nou, open. Ik denk, volgende week komt er weer een persconferentie, geloof ik. Binnenkort. De twintigste. De twi als oh, de twintigste. Oké. Okay. Als het goed is. duurt nog even. Nou, ik hoop dat we wel een beetje gunstige berichten hebben... voor de festivalbranche dan. He. Het mag wel, een ja. keer. Uh, al die hazes mag ook niet ontbreken, hè. Nee, die heeft afgelopen weekend ook goed zijn best gedaan, weer. Ja, maar ik heb het over de oude hazes, hè? Ja, daar heb ik het ook over. Oh, Oké. Okay. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb daar niemand om me heen. Ik rook mijn laatste sigaret.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 Jij voor een vrouw, ik kijk als naar het behang. Ik wacht op je voetstap in de gang, de klok begeleidt mijn stil verdriet. Wat ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Wij zo verder gaan. Het is dus net of jij mij iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Yeah. Ik denk dat je alles mag van mij, zegt André Haas. Hij is ook nog op de plaat gezet een aantal jaren geleden door Frans Duits. Maar jongens, dit is toch wel weer de originele hoor. Onze eigen André. Uh, we gaan nog één nummer draaien, denk ik, zo weet je, voor het uh, afgelopen. gaat lopen. Luiz, of had jij nog wat te melden? Hm? Nee, ik heb alles nee. al een beetje vermeld. Ik bedoel. Nou, dan gaan we even uh, nog iets doen. We'll drinken Living in Ja, helaas kunnen we het niet helemaal draaien, in Marvin Gaye. Het, uh, gaan we gaan het de volgende keer wel even doen. We gaan namelijk weer af op het, uh, het eind van het programma van deze twee uurtjes. Ja, het was uh, weer twee uur uh, lekkere muziek voor jullie, hopen we. En uh, wat leuke nieuwsjes, uh, leuke wetenswaardigheden, uh, wat we hebben kunnen vinden. En uh, we hebben weer een leuke dag gehad. En uh, wat Luus en mij betreft, graag tot uh, volgende week uh, dinsdag, denk ik, Luus. Tot volgende week dinsdag. Okay. geniet nog even van het heerlijke weer en ga lekker ja. naar het strand. Zorg goed voor elkaar en uh, blijf gezond en geniet.